rulers of the world en dan heb je natuurlijk ook nog rulers of rulers of the world. Die heb je ook nog. tot je uiteindelijk bij God komt. Nee, nee, dat is het mooie. Dat vind ik, dat vind ik ook zo fijn ervan. Dat God helemaal niet voorkomt. Nee. Maar er moet toch een soort opperengel zijn. Of misschien meerdere opperengelen die een soort... Uh, Klein democratieetje hebben met compromissen. Ja, volgens mij is het wereld gebaseerd dat iemand de baas is, maar dat die geen naam moet hebben. Nou, dat was het eerste stukje wat me inspireerde voor een liedje. Misschien dus ik heb een stukje van de tekst. Om te gebruiken. En het liedje het is heel netjes Engels. Nou, op het voorlees is, is het niet zo uh, uh, melodieus. Dus ik heb ook bedacht, ik ook een stukje bij zingen. Het is een stukje tekst van Shakespeare. Die ik een beetje bewerkt heb. Maar echt heel erg Engels. zeg Met maar. een hele aparte timing. Met een stijf voorlees. Ja. ja, een hele aparte timing. Dat vind ik ook mooi. Zijn van Shakespeare, dat gaat ongeveer zo. En wish so please, my darling, before I move, what my tongue, my right-wing sword can do. I prove. Will savor of mere fantasy. And yet, if those who so regard it will endeavor to awaken their higher consciousness by meditation and a disciplined life, many of them will find in a little while that where they suspect imposture, the they discover truth and where they found fantastic vision, there are glimpses of states, of consciousness, that have become suddenly perceptible to themselves, creation never ceases, from artists and dreams. Artist and dreamer, poet, artist and dreamers poet, artist and dreamers with your music. Er zijn ineens allemaal mensen hier. En, uh... Leuk, hè? Ja, wel leuk. Maar wie zijn het? Hans, vertel eens. Ik ben Hans. En uh, naast mij zit Guus. Oh. En naast mij zit Jaap. En ik hoop dat Jaap de rest van de band even wil voorstellen. Dat zou, dat dat... zou wel fijn zijn. Ja, oké. Okay. We beginnen, we beginnen aan, de, aan de linkerkant. En dan gaan we naar rechts. Met de bas... De bas, dat is Guido. En daarnaast zit Ron. Vijf ik een bas. Bij ja, vijf wijf, ja. ja. Met de lage B. lage B. Ja. daar hou ik van. Ah, fijn. Hans is eigenlijk een bassist. Maar dat wil hij niet toegeven. Jawel hoor. Oh ja. Zeker wel. <laughs> maar ik doe het de laatste tijd niet. Uh. Nee. Hij is ook een zinger een, een songwriter of zo hè. Ja, zinger songwriter. <laughs> Nou, wat doen jullie zo al? Zijn jullie beroemd al? Want je bent nu al in Nieuw-Zeeland te horen. Dus... Uh, oh, dat is fijn. Dat is een heel weg En een wereldtoertje ja. in, in zo'n korte tijd. Ik snap ook niet waarom. De meeste bandjes dat gewoon niet doen. Van, ik ben nu te horen in Nieuw-Zeeland. In plaats van, ik ben nu te zien. Het scheelt een hoop vlieguren. Zeker. Ja. Super efficiënt. Ja. Moet zo kunnen. En wij kunnen dat zomaar, mensen. Dus... Uh, ja, is er, is, wordt er iets gezegd over wat we nu hebben gedaan? Nou, Dat het goed te horen was en dat de tekst ook te horen was... en dat jij dus te horen was door de muziek heen. En dat is eigenlijk gewoon vooral wat de bedoeling is. Want die mensen in Nieuw-Zeeland willen we niet teleurstellen. Nee, zeker niet. Maar, maar, maar noem nog even tien keer, vijftien keer of zo... de naam van je band en dan een beetje langzaam. Want uh, ik heb hem nog steeds niet in mijn hoofd zitten. Nee, dat is moeilijk hè. Het is ook een hele rare ja. naam. Het is uh, Stedholder. En dan met d, t, dus s, t, a, d, t, h, o. Een stadhouder, maar dan ja. met holder. In het, in het Engels? In het Engels? Oh. Nee, stad ja. is geen in het Engels man. Jawel. Echt wel. Voor mij ook. Ja, ja? ja. ja. De Engelsen noemden een stadhouder een stadhouder. Serieus? Serieus. Ja. Serieus. Ja. Serieus. Allemaal Nederland? gepikt vanaf Nederland gewoon. Ja, ja. Het is dus eigenlijk een Nederlands woord, zoals de Engelsen het uitspreken jongen net zoals al die scheepvaarttermen. Ja Ja, die willen hem toch, hè? Ja. Maar het mooie ervan is, Guido heeft het verzonnen, het mooie ervan is dat je heel hoog in de zoekresultaten van Google eindigt. Als je bent zo. heet. Wacht even, dat moet je nog een keer halen, want er zijn mensen nu heel erg geïnteresseerd. Dat is S, T. Ja, maar je komt ook hoog, maar waarom kom je zo hoog in een zoekresultaat? Omdat er geen één bent, zo heet. Nou, Hans. Geen spel tussen het. Nee. Maar nee. nee, als je snel genoeg bent. Hans nee. heette er wel veel. Ik, ik ben meestal niet snel genoeg. Nee. nee en als je wil weten hoeveel Hans de Grote er zijn. Zo. zijn er meer dan vijftig man. Alleen ja. al op Facebook. Volgens mij heb ik van jou geleerd dat uh, je beter niet je muziek om vastleggen. Want stel nou, onverhoopt, dat een hele grote artiest jouw nummer opneemt. En jij kan bewijzen dat jij dat nummer eerder verzonnen hebt. Dan krijg je gewoon gelijk van de rechter. Ja. Daarom neem ik het ook altijd op. En met een op datum. Ja. Ja, ik denk dat, uh, ja, slim. dat Guus eigenlijk uh, mijn bewijs kan leveren. Eventueel. Ja. Niet dat ik denk dat het gebeurt. Maar wie weet. Welk bewijs? Dat jij heel beroemd gaat worden? Nee, dat ik bijvoorbeeld uh, een liedje wat ik heb gemaakt. Uh, een van die liedjes. Uh, er is een bekend artiest. Hij uh, <coughs> kent de helft van de teksten nog. Hij kan er zo wat van maken. En dan hebben we dus een beroemde artiest. Want hij is in Nieuw-Zeeland te horen. Mm -hmm. ja, nee, nou. maar dat vind ik... Op zo'n manier vind ik het niet zo dat erg. Ja, een je, hij is geïnspireerd door iets, door wat, jou. Ik, door iets wat ik door jou. ooit heb gemaakt. Het ja. is een beroemde man in Nieuw-Zeeland te horen. Live, hè? Live. Is dat uh, Herman toevallig? Ja, bijvoorbeeld. En al zijn vriendjes. Want wij spreken Nederlands. En ah. dat is leuk voor, als je boven de 70 bent en je woont in Nieuw-Zeeland... dat je dan Nederlands kan horen. Want in Nieuw-Zeeland is... Vroeger hadden ze daar gewoon ook Nederlandse radio... één of twee uurtjes per week of wat dan ook. Maar dat is niet meer. Maar nu blijkt dus dat als 24 je... 24 uur per dag naar de Radio luistert. Als je dus bejaard bent, eh, dan komt dat allemaal weer terug. Je oude taal en je oude dingetjes. En dan is het lekker om dat te horen en dan blijft je hoofd ook bezig. Hey. En dat is heel, heel goed. En dat wordt dus aanbevolen in Nieuw-Zeeland. Daarom hebben we dus fans in Nieuw-Zeeland. Mooi. En die, die, die zijn allemaal niet uit onze tijd, maar uit ver, ver, ver... Vergane tijd zal ik maar zeggen maar ze zijn nog niet vergaan want ze kunnen allemaal een computer bedienen ze hebben er ook cursussen voor gehad en het leukste is dan komt nog dat in Nieuw-Zeeland heb je nog steeds niet het internet zoals wij het kennen maar dat doe je dus met een vergiet op je dak nee serieus, het is geen geintje kun je opzoeken een vergiet op een paal voor naast je huis of op je dak serieus, en dan kun je dus met de satelliet kun je dus verbinding maken Heel erg geinig voor als je een beetje hobbyistisch bent ingesteld. Maar ik geef je één tip. De satellieten die hier boven vliegen, zijn minder uh... reflectief. Nou, nou, dan heb je af en toe een uurtje geen tv of zo. Dat soort dingen. Oh ja. Nou, ik kan best een uurtje zonder tv toch. Ja? Nou, ja. Hans, zou jij dat kunnen? <laughs> Ik wou net zeggen, ik zie hem nu al lichtelijke uh, ja, afkikverschijnselen. <laughs> maar, maar vertel eens wat er over de achtergrond van, van, van, van, van, van jullie bent, want het, het klonk nogal spontaan. Ja, nou, ze zijn ze, wat heel voor de hand liggende... Uh, ze zijn. Ja, ze, want kijk, zo gaat het wel inderdaad. Het is jij en de band. Nee, nee. ik bedoel de jongens. Nee. Nee, de elkaar. jongens, dat is jij en de band. ja, ja, ze ja, ze ja. Zij ja. ja. ja. bestonden al voordat ik zanger was. Dat, dat kan ik in ieder geval wel zeggen. Ben je al zanger? Want je hebt net nog niet gezongen. Uh, beetje toch wel? Ja. Een beetje. Een beetje. Nou, gelukkig. Het was Sherlock Holmes, of uh, wie was het ook alweer? Mm, Shakespeare. Oké, okay. maar het begint net zo. Ja. Ja, we hebben denk ik nog wel, uh, we hebben ook in Nederlands uh, inderdaad uh, muziek. En wat ik daar heb gedaan, is dat ik eigenlijk simpelweg mijn gedichten op muziek heb gezet. Oh jee, je bent er zo in. Ja. Dus je hebt die jongens aangedaan, dat zij te gekke muziek hadden en dat jij dacht van nou, daar doe ik mijn oude uh, gedichten. Um... Overheen leggen. Nou, nieuw gedicht ook wel. Oké. Okay. <laughs> ja, nee, maar kijk, dat maakt voor de mensen ook dat je misschien een primeurtje krijgt vanavond. Want de oh. nieuwe gedichten komen ook aan bod, mensen. Ja, tuurlijk. Dus, waarschuw eens even wanneer het primeurtje komt. Oké, okay, goed. Ja. Dan kan iedereen, uh, ik kan het allemaal jaapen, hè? dat weet je. Dus dan druk je op een knopje en dan... Je... <laughs> ja, je Verkeerd of goed Dan nou kunnen we ons eens een beetje spelen dus Het laat is je een hele moderne zanger Hij heeft gewoon uh, zo'n modern ding En dan typt hij wat in En dan vindt hij zijn tekst Ja dat zijn vooral voor die nieuwe nummers uh, Heb ik soms nog wat ondersteuning nodig Oké okay, mensen Dit wordt misschien een primeurtje Tot en met in Nieuw-Zeeland Dus compleet aan de andere kant van de aarde nou, ik moet niet liegen. Het is eigenlijk aan de andere kant van Maarsen. Maar... het wel aardig in Maarsen. Ja, ik heb het ook nog op Facebook gezet, dus ik hoop ook eigenlijk dat oh, het. jee. Moet ik dat even checken? Of dat... Uh... Als het aangekomen is. Ja, die weet is het niet aangekomen, hè? Dan kan ik het nog even benadrukken. We gaan even benadrukken. Kent iemand trouwens M.T. Veenstra op het Vredenburg 49? 3511 BD Utrecht. Zijn telefoonnummer is 06 85 75 70 76. Uh, want? Uh, nou, kijk. Dit is dus het interessantste. En die wil voorkomen, dus dat criminele organisaties ideeën kregen om misschien te proberen. Uh, de zaak weer te komen halen bij de politie. Dus waar we dat heel snel van niet te gaan. Maar het we treffen wel makkelijk dat alvorens de bus wordt van En monsters worden getrokken in het pak Die dan worden opgestuurd naar uh, de staatsgekundigen En we hebben ook backup voor het geval dat het nodig zou zijn. Dat is mooi. Hij backup voor het geval dat het nodig zou zijn. Oké, okay, maar als je iemand kent die op het Vredeburg nummer 46 woont, uh, het wordt verbrand. <laughs> <laughs> het is allemaal weg gewoon. Die hele doos is gewoon in, in de vlammen opgegaan. <laughs> ah, ja, ja. Maar dit is toch gek? Met een, met een 06 nummer hè, erop, hè? Je hebt het gezien, hè? Ja, jij zei, ga even naar Facebook. Ik doe het. En wat zie ik? Ja, <laughs> dat hij ze druk kwijt is. jongen jonge, jonge, jonge. Oh, maar je hebt nou grote letters, dus je hebt geen bril nodig. Ja, inderdaad. Nou, ik denk dat het ook te groot is dat je het van afstand kan lezen. Dat je bijvoorbeeld als het op de grond ligt of zo, dat je het dan ook nog kan lezen. Oké. Okay. Uh -huh. Dat heb je wel eens uh -huh. geprobeerd ook? Mm, nou. Nou, ik weet niet wat je nu gaat doen, want... Uh... Wat denk je? Even, wil je kiezen? Nou ja, eh... Uh... Weet je wel? I died is altijd het beste om mee te beginnen. Ja. Ja, vind ik wel. Want op het moment dat je namelijk uh, al dood bent, dan kan je eigenlijk niks meer gebeuren, totdat je wedergeboren wordt. Ja. En dan schrik je je weer net zo hard als de ja. eerste keer. Ja, en Jezus komt er ook in, uh, in voor. Oh jee. Nee, ja. dat ben ik. Oh, dat doe het helemaal. Ja. Het is, het is jammer dat Robert er niet is. Ja, ik, jij kent Robert ook. Ja, nou ik heb al een Ja, achterna ja. Die zijn allemaal ik... niet luisteren vanavond. Maar... Robert, die luistert. Ja, Robert misschien wel ja. En dat is een Christen. Oké, okay, mooi. Dat wist je niet. Uh, nee. Ik maak hier maandagavond altijd gramma. En ja. voor de helft van de tijd om Jezus. En god. Ja, nou ik ben het ik een probleem is dat dan. Wat is jouw van? een probleem is Sunrise, sleepily And I Till the night is gone wonder Shall I wake you wat jullie gedaan hebben, maar gelijk kreeg Dirk dus een blue screen of death <laughs> hey. ja, dat is wel echt uh, typisch, uh, dat dit soort ja, dingen dat is doen. een uh, gospel, want dit is niet in Nieuw-Zeeland, maar dit is in het oude Zeeland er oh, is ja. iemand die zit gewoon in Zeeland en die krijgt gewoon een blue screen of death, nadat hij dit gehoord heeft ja, oh, oké, okay. sorry een aparte invloed hebben op mensen, Ja. Rook je nog wel zonder tabak, of niet? Ja. Oké, okay, Ik heb hier uh, een rokertje zonder tabak, maar is nog geiniger zonder rook. Dat wordt echt leuk. Dit is echt gewoon voor de professionals. Je moet even wachten, dit is niet voor niks Doe een definitie. We zijn altijd even reclame voor de sponsoren. Hallo, ik heb nou één keer je naam genoemd. Zometeen doe ik het nog een keer, hè? Maar er zijn dus mensen... Weet je, wil je weten wat dat is voor merk? Ehm... Um, heeft hij ook een merk? Ja, dat is ook een merk. Nee, wat is het dan? Dat is een Da Vinci. Oh. Kijk, ze zijn niet meer te koop, dus daarom is het ook geinig om voor dit product een reclame te maken. Vanwege dit is het enige product waar je alles in kan verdampen. Echt verdampen, hè? Dus niet verbranden, Nee. Kijk, hij is bijna zover. Eh uh. Alsjeblieft. En je moet gewoon je mond eh, daar, daar, tegen. Het past precies allemaal. Het gaat je dan Gewoon zo hoppa en hier in je mond. Dan gaan wij de roken meten Hans. Let even op. Ha, mag rustig nog meer hoor. We willen nog meer rook zien eigenlijk. Nou. En wat kan je allemaal verdampen? Nee, nee, zo. we gaan even kijken wat voor rook eruit komt. Mm -hmm. Want hij heeft smaak in zijn mond, dat weet hij zeker. Maar hebben we nou rook? <lacht> en herken je de smaak ook? Zo, nou, nog ben jij. <lacht> <lacht> Merk je het ook? Tuurlijk, man. <lacht> dat is apart, hè? Dat is mooi, zeg. Ja, is ja. niet meer te koop. Helaas. Maar de smaak komt ook lekker door. Ja, en dit kun je gewoon midden in de kerk, man. Op iedere zondagochtend kun je gewoon zo zitten nou, oh, je, gasten van al die gast heeft last van zijn man. Ja, daar ruiken we nu. Halleluja. It's coming right to you. Maar hij doet het echt. Maar geen rook. Geen rook. Mm -hmm. Dus ja. Als iemand anders nog geen rook wil hebben, ik heb nog meer geen rook. Dus uh, maar we hebben het nu gezien. Het is leuk op de radio, want iedereen heeft ook gezien dat er geen rook was. Kijk, dit is eigenlijk het mooiste van radio maken: dat je iedereen kan laten geloven wat ze willen geloven. Maar in dit geval was er ook geen rook. En hebben jullie rook uit je radio zien komen? Dirk wel. Oh nee, uit zijn computer, want die kreeg een blue screen of death. Oké, okay, maar hij is er weer. Dus het is allemaal wel weer goed gekomen. Hij heeft gelijk betaald, hè? Die pornofilms, die wil die niet. Filmen. Hans, wat ga je nou doen? Ik wou een uh, liedje. Ja, dat mag. Volgens mij wel. Het is een klein liedje. Een heel klein liedje van Hans. Caroline says. Ja, nou, is niet van Hans. As she makes up her eyes. up from the floor Jij bent de antwoord nu. Maar het werkt. Ja. Zeker. <laughs> Oké. Okay. Uh, ja, nee, dat wilde ik ook net zeggen. Wij waren in uh, ooit, hè? Portugal ooit, ja. Op vakantie. En uh, het was een beetje een soort flatwijk aan de zee, met de reizen dan rond. Die komen op uh, ja, gewone plekken terecht, zeg maar. Dus we logeerden in een uh, keldertje. Ja, ja. eh. Uh, in een flatwijk. Een keldertje in een flatwijk? Ja. Dat werd dan verhuurd als uh, Airbnb, zeg maar. Mm -hmm. En uh, dat was ook gewoon eigenlijk de kelder. Een, uh, in een, een fletje, gewoon een politiek fletje. En er was een hele grote voordeel vast, want dat uh, 30 meter van zee was. Dus dat wel. Die mazzel had je. Ja, ja ik. Die was de duin over en dan was je op het strand. Maar, maar vertel, vertel verder, want ik ben heel benieuwd waar je nou op gaat eindigen. Want anders ga ik beginnen over mijn geval in Rimini. Nee, nou, ik wil wel, nou ja, wat ik daar gezien heb, dat was wel heel Ja, in Rimini zag ik ook uh, in, in zo'n kelder. Nee, nee, wij hadden de hele villa. En die mensen van die villa, die woonden in die kelder om die villa ook, nu was het andersom. Nee, bij mij was het, bij mij, ik woonde in de kelder. En nou, de rest van de mensen woonden in de flat, zeg maar. Ai, oh, ja ja man. Wat? Dat was, ja, het stonk er ook. Oké, okay, dat is lekker. Ja, nu heb je wel echt nou. een herinnering ook. Want geur blijkt beter Zeker. te blijven hangen als kleur. Nou, Veel wat het mooie was, dat, uh, die vissers die gingen daar aan de gang zo'n vroeg. Toen liepen wij het strand op. Ah, oh, die vislucht, die zeelucht. Ik haat het. Ja? Ja, echt. Ik haat vis, ik haat zeelucht. Ja, ja landrot. Ik ben echt, uh, nou, het hoeft niet per se te rotten, maar. <lacht> Je hebt zeebonken en uh, landrotten. Nou ja, ik, ik, zeilen vind ik leuk. Nee, zeilen vind ik echt leuk. Maar voor de rest, eh, op zee vind ik leuk, maar aan zee vind ik echt helemaal niks. Nee, nee. Dan heb ja, je een ja, daar heb je wel gelijk in. Dat is gewoon heel raar, maar Ja zeker, want ze zijn op het strand met tractoren, gooien ze netten in de zee. Oh jee, die krijgen we nou. Ja, echt uh, gewoon netten in de zee en dan gaan ze dus uh, vis vangen. Oh, ik dacht dat het gewoon in, in plaats van, uh, wij hebben hier zo'n uh, Nederlandse reddingsmaatschappij. Ik dacht dat het zoiets was. Eerst moeten anders. ze alle containers nog uh, wegvissen die voor de waddeneilanden eilanden zijn. Ja, maar hij zat nou, in Portugal. Ja. Portugal, dat is het Atlantische Oceaan, dat is gelijk hartstikke diep daar. Yes. En er staat, op sommige plekken staat echt een waanzinnige uh, stroom. Ja. En, uh, want het wordt in één keer ondiep daar. Ik heb daar uh, aan het strand gestaan, Portugal. En ik stond ongeveer tot hier in het water. Ah, en en ik zag op, weer dat tot het heel steil was. In gaat dat heel geleidelijk. Ja, dat is maar daar was het echt van woek. En toen stond ik tot hier en ik voelde gewoon dat er ammer werd getrokken. Ik dacht, ja. oeh, volgens mij kan ik beter niet dat water ingaan. Nou ja, de bottom line is dat er dus niks is tussen, tussen Amerika en Portugal, zeg maar. Mm -hmm. En dat er dus een enorme massa, als er de, de wind op komt te staan, kan je je voorstellen wat er allemaal daarheen komt waaien. <laughs> Vissen dus ook wel eens. En ze gooien daar, als ze die netten uitgooien, dan, dan hebben ze dus altijd een enorme vangst. Echt een spectaculaire vangst, hè? zo groot. In ieder geval dat je dan net weer met uh, de tractor het strand op moet slepen. Het was dus een bezigheid die ook langzaam langzamerhand verboden ging worden, want het was inderdaad de bedoeling dat vissen alleen maar gebeurde met uh, schepen en dat deze vorm van vissen dus uh, aan het verdwijnen was. En al die mensen die er woonden vlak achter de duin, dat waren allemaal vissers. Dus een heel straatje, echt best lang, van, van een kilometer of anderhalf of zo. Twee vissers, allemaal vissers. En die gingen de dus ochtends strand op. En dat was, dat was hun bezigheid daar. Maar wat mij, wat mij nou, dat, heb ik, dat ben ik wel eens vaker door geïntimideerd geraakt. Die enorme uh, kracht van leven die uit die oceaan komt. En de hoogste, als ze daar op het strand staan. Ja, als ze op het strand staan, wat gebeurt er dan? Iedereen komt voor de vis. Iedereen komt voor de vis. Alleen maar voor de vis iedereen voor de vis ik haat vies. eet je ook geen vis? ik eet geen vis omdat ik ben toesmerig in de oceaan What the water is. Dominant binnen thuis. Zegt ze is de verhouding hier zo heel ah, oké okay. uh, Guus Ja? en hij ja dus jij houdt het even in de gaten, heel... dan kan ik even pissen. Natuurlijk. Oké, okay. ja. ja. Hans kan leiding nu hè? Hans. kan ook zachtjes. En nee, maar coördineer het even een beetje. Coördineert. Het is een ongelooflijk onstandig zootje hier. Gewoon hetzelfde. Alsof Guus doet. Doepegeren. Tijdsland leren. Zometeen binnenste buitenkeren. Te Amsterdam, wederkeren. Amsterdam. Wederkeren. Ik had verzonnen Amsterdam, dronken, trippen, Chinees. Ik wil met je trouwen. Oh nee, toch niet. Ik moet huilen in de trein terug. Ik sta naar de grond. Ik vraag me af. Heel vals. Huh? Ben je vals? Uh, uh, net. Ja, erg. Oh. Ah, ben je een mooie mond daar? wonen, ik er niet van ja, volgens mij doet het mee. Het is het beseffen dat je leeft, is dat? Yeah. Ja. We kunnen we spelen? Hoeveel? Nou eventjes uh, een stukje is met taal metaal waar hij ook... Uh, ...te pakken krijgt uh, welk akkoord het is en dan... het uh, ja, uh, oppakken, zeg maar. Ja, ik ja? vind het ook leuk om met jullie mee te spelen. Ja doe, maar, ja, doe maar. Kijk ook een beetje. Hoe gaat het ook alweer? Maar Iedereen die een shotje wil, uh, nou, ik wel. In ieder geval één glaasje. Twee. Ja, luister luisteraars, ik bedoel uh, <laughs> een beetje alcohol. <laughs> ja, nou, dan beginnen We met drie glaasjes. Gewoon om oh. de onduidelijkheid in ieder geval iets te houden. Ja, inderdaad. Het uh, is altijd een wonder hoe lang je de onduidelijkheid in stand kan houden. Uh. Nou ja, we doen ons best. Uh. Oh mensen, dit is wel uh, live trouwens. Ja. Oké, okay, het gedicht ging zo: ik sta op mijn punt. Hij staat op zijn punt, mensen. Gelijke munt. Oké. Okay. Ik ben gehoord. Oké. Okay. Maar niet begrepen. Maar dus op een gegeven moment. Ja. Ja. Nee, want ik wilde opgesmooid. Zij van In P. principe als je het niet begreep het, maar toen kwam ik bij van Ze. niet gehoord. Nooit gekomen. Nooit gekomen. Alles En dan heb ik altijd geleerd in het dorp waar ik vandaan kom. Dat je mastup moet eren. Mastup moet je eren. Binnenste buiten keren. Ja, ook nog. Dat een heel je leven lang leren. leren. Recreëren. Hij zult u naast hem niet begeren. Niet... Nou word ik boos, hè? De tijd zal leren. Dus ja, Gij zult nu naast de begeren. Dat is veel beter. Gij zult nu naast de begeren. Maar dat is associëren. Ja. Associëren. Wow. Associëren hoe je leren. Associëren. Begeren. buiten keren. maar dat zou gaan de... Ach, heren, mag je weten. Amsterdam, dronken, trippen, Chinees, ik Met wil Bahamie. niet vertrouwen. En waarom niet? Nou, oh nee, toch niet. Ach, het staat naar het grond. En ik vraag me af, hoe kan make-up zo goed blijven zitten? Good move.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 Je je beseffen dat je leeft. Ik vind het een ongelooflijk mooi nummer, mensen. Dit is eigenlijk een nummer. Uh, dit, dit, dit is gewoon. Uh, om koude rillingen van te krijgen. Het is, ah. het is beter dan gospel. Ja, dus dat sowieso. Ik <lacht> dan <lacht> dan <lacht> en ik hou van gospel, toevallig. Ja. ja, ik van ook, hoop. ja. Toevalend. Ja, wat ik allermooiste, wat ik, was ik wel heel jong toen ik dat leerde, was. want we hadden muziekles op uh, de basisschool. Dat zou je nou niet zeggen. Oh. Sorry. <gissuf> nou ja, je hebt het iets nou, ja, te verbergen. Het uh, is beter voor het verhaal ook. Ja. Dat mensen het niet verwachten. Nou ja, in mijn puberteit dus. <gissuf> was ik eerlijk gezegd vergeten dat ik muziekles had gehad. Oké. Okay. Maar ja. nou, je was heel goed toen. Ja, nou, ik was wel zanger, tenminste ik zong eigenlijk niet. Ik, ik, als het ware zei ik mijn repertoire op gewoon heel erg hard. maar heel goed. ja in de maat in de maat. maar het, is, het heeft best lang geduurd voordat ik uh, me weer herinnerde dat ik vroeger liedjes zong. en toen vanaf dat moment ben ik liedjes gaan zingen weer. Nou, ik, ik heb geleerd van uh, meneer Oosterhoek en meneer Iepma. Kijk. Ze hebben aan mij een hele boek, mensen uh, mensen wacht even. Mensen hebben namelijk sommige notitieblokjes erbij liggen. Uh, je moet even nog een keer herhalen. Ja. Wie, wie waar precies? dat Zijn jullie dat kunnen opzoeken thuis? Hè? Oosterhoek. Oosterhoek. Ja, en dat ja? is Ipma met, met een Y. Ipma met een Y. En je schrijft zelf maar de plek waar die Y moet. O, twee muziekleraren. Muziekleraren. Muziek typ dat er ook bij, dan... En Gypsy ja, Fire zegt dat het gaaf klinkt. Nou, de basis, dus door hem hier van hun geleerd. Ja, maar dat klinkt ook al gaaf dus. Hè? Dat blijkt dus in weer blijkt het nu heel gaaf te klinken. Oh, cool. Dat is fijn om te horen. Toch? Ja. het nou, klinkt ongelooflijk gaaf. Dat is fijn om te horen. Je moet nog even die naam van die band noemen. Hè? Want anders noem ik zo meteen weer mijn sponsor. Stadholder. Stadholder. niet sheriff, maar Stadholder. Oké. Okay. Stadholder met DT. Met en Emilio heeft al opgezocht. Het staat gewoon ook op Wikipedia. Het S-T-A-D-T-H-O-L-D-E-R. Precies. Stetholen.rocks. Als je .rocks doet, dan kom je bij ons. .rocks? Ja. Rokken zoals rock is. R-O-C-K. R-O-C-K. Stetholen.rocks. Met een S er dus nog achter. Ja, en een punt ertussen. Oh jee. Dus, nou, hans ken je het even intypen, hè? Ik uh, zal het even doen, Stand. Oh, de... Punt, en dat werkt dan ook, hè? Ja, nee. Ja, nee. Daar ja, heb ik dus niks ja. Aan, ja. Aan, Zeker. aan deze info. <laughs> oké. Okay. Ja, oké, okay, zei hij. En Rox, hè? Rox, punten dus uh, stenen. Yes. Uh, ja. Maar hoe kom je nou aan.rocks?.nl punt punt .nl nog erachter. Hè? Nee. Nee, nee. Nee, er moet ook nog punt .nl achter. Dat nou. weet niet. Ik weet niet. Oh, kijk, weet eigen tijds eigenzinnig. Ik heb zonder .nl. Ja. Dan vind ik toch eigen eigenzinnig een tikkeltje eigenaardig. Naast stevige rock is er ook een plaats voor gevoelige ballads en verrassende nummers. We spelen op festivals en in cafés. Wauw. Ja, daar heb ik ook wat eigenlijk wel, de kracht ja. van het Nederlands heb ik geleerd bij een, bij een de, de, de, Deze band wil ik leren kennen. Waar, waar ja. is het? Cor. Wie is Cor? Wat, wat is Cor? Ik kan naar home events, Cor en demo. Wie is Cor? Ik wil weten wie Cor is. Cor... Ik denk dat de wetmaatsers blijven uitleggen moeten de uitleggen. Demo, home. demo, ook geen demo. Events. Geen events. Home. Een foto? Kijk, hier oh, is, is de Stadholder de Home. Nou. Kijk, zo zie je hoe je het schrijft. Je Stadholder. Ik heb het net goed gespeld, zie. Maar uh, het is wel ongelooflijk te gekke server, dit... Dit, dit is het echt, hè? Ik, ik heb de demo nu. Nou, hopelijk die opstart. Nou. Dit is de live versie, toch? Dit is de live versie, mensen. Sorry, ik zit naar de demo te zoeken. <laughs> en ik zit er gewoon naast. Ik zit er gewoon helemaal naast. Het werkt gewoon niet. Dit, dit, dit kan beter. Hans, hoe kan het beter? Hebben uh, jullie nog een liedje? Waarvan een Echt. Oh ja, Stone. Kunnen jullie dat spelen, denk je? Dit is, Dit is over... gewoon een rare vraag aan zulke professionele muzikanten. Jaap, je kan dan wel jezelf Jaap en de Hunnen noemen, maar... De, <laughs> jongens, hunnen. Jaap en jongens. de hunnen zijn leuk te komen van beneden de rivieren, maar ze zijn ook weer geen Hunnen. Ik ben een beetje ver dan. With the wife she said Weet je die punk... Uh, ja, die kwam uh, al een toe. beetje naar boven. Het, het <tops> gewoon, en, en dan denk ik aan Sharon Stone. En het enige wat ik van dat mens weet... is dat ze op een gegeven moment met de benen wijd zat... in een, een of andere film. Maar verder weet ik er echt helemaal niks van. En ik, ik heb die scène al zes, zevenhonderd keer voorbij gekomen. <tops> in allerlei tv-programma's. En radioprogramma's. Want zo gevoelig ben ik, hè. En... Uh, uh, uh, ja, deed ik nou ja, me nog het is steeds heel mooi. niks. Nou ja, kijk... Ik... ik uh... Het was zo... Maar denk jij, was het nou echt? Nou ja, het was op... Ik zou je vertellen hoe ik het zat. Het was kijk, internet. jij was erbij. Kijk, Jaap, mensen. Nee, kijk, ja. Jaap was erbij. Jaap kan alles vertellen. Nou, het ging als volgt. Dat, uh, ik, zat, uh, ik heb dan een mail van een of andere uh, gratis account. Maar ik kijk dan natuurlijk reclame en nieuws waar je niet om zit te vragen. Vooral van de sterren, gezegd. En ook van de sterren van ooit. En op een gegeven moment stond er dus Sharon Stone. Dat hij weer na gegaan was in de Playboy. Jij het... kijken? Ja. <laughs> maar uh, wat er gebeurde, ik zat gewoon, het was een zondagmiddag, lekker rustig, lekker zonnetje erin, weet je wel. En uh, lekker kan allemaal een beetje keutelen in het huis. En ineens hoor je keihard door de huiskamer. Sharon Stone did something amazing! <laughs> en ik spring plezier met, met jullie en kijk verschrikkelijk naar mij op. En zo. <laughs> ik, uh, uh, en ik probeer dat ding uit te krijgen. Nou, het lukt ook. Even, het ja, is er een hand? Oh ja, ik weet het niet. Het was een soort pop-up of zo. Maar in ieder geval dat ik er niks mee te maken had. Weet je. Maar ja goed, toen ging ze even naar de keuken. ik moet toch even kijken, weet je wel? Maar weer gaan. ik dacht dat het geluid uitgezet had, Maar nee hoor. En nu weer keihard over de kamer. Sharon Stone, dit zat een amazing. En komt ze Is het kapot of zo? Dus ja. En wat er gebeurde dus? Wat Sharon Stone, die zat stak in mijn phone, dus zo is het uh, nummer ontstaan. Oké, okay, maar die... je weet dus nog steeds niet of het zij was of iemand anders onder dat. drakje? Ik heb niet meer gekeken, je durft niet meer. <laughs> <laughs> dat is de vraag. is een heel verstandig antwoord. <laughs> ja. Wij kijken nooit zo meer naar Zo zie je maar Sten? dat alles inspiratie kan geven. Ja, ook je blunders. Ja. Hij is toch geen blunder man. Alleen ik weet verder niet wie Sharon Stone is. Alleen maar dat ze op een gegeven moment uh, ergens zat in een verhoorkamer. Ja, bij miljarden mensen is zo, zo ook bekend. Alleen maar daarom. Ja, ja. ja. en dat ze ook... Uh, maar is ze dat? Mooi oud woord. ja. Dat is ze. Ja, ik denk het wel. Hier allemaal Zee. mensen met verstand van. Zeker. <laughs> mensen, het is er... Ja, en uh, nee, het zijn niet de Kornuiten. het zijn de stadholder. Ja, dus wel in die richting. Oh ja, misschien zien zij ook bier staan of zo. Ja, ik weet het niet. Kornuitbier. Oh, dat is reclame. Dat mag ook. Eén keer. Dus ridderradio. Radio. Nee, je mag het tien keer noemen ook. Maar je moet wel een paar keer erbij zeggen van, hé, hey, als deze eventuele sponsor het hoort, maak er alsjeblieft heel veel geld over. wel? Ja. Okay. Dat je het wel een beetje openhoudt. Je noemt niet direct een rekeningnummer of zo. Nee, nee, maar, maar dat kunnen we dat je aan je het eind van het programma business. natuurlijk. heel sluiks. Is. Ja, tuurlijk. tuurlijk. Buiten de uitzending om regelen we dat. Mm -hmm. Maar het, het klinkt allemaal best wel uh, professioneel. Uh. Leuk, hè? Ja. ja. Maar het is niet jouw schuld. Uh, Want zij bestonden al. Ja, inderdaad. <laughs> ja, we zit er heel lang bij hoor. Ja, we zijn, ik denk al uh, tien jaar, denk ik. Ja? Ja, van vier jaar met z'n vieren denk ik. Maar dat is een moment om het te vieren. Met z'n vieren. Vieren. vieren? Vier jaar? Vieren. Hartstikke dik. Maar, zo de nummer van, uh, van toen, weet je wel. Nou, ik, zit, ik weet niet of je spelen van, hoe heet die ook weer? Vincent. Kun je dat spelen of niet? Nee, ja. Nee? Kijk, dat is een ongelooflijk helder, man. Want... <laughs> Kijk, hier heb je wat aan. En die andere van de, van de Common Lillens, die kun je wel allemaal... nog... <laughs> dat is die met die cowboyhoed, toch? Ja, die hoort er even. even. Eh? Ja, koos, ja, wat, heel ja. vaak, het was een. Uh... Of heb je bezwaar om dat spelen? Ik weet niet wat de sponsors zeggen. Die ja. moet een beetje opletten. Want Bobby luistert met twee oren nu. waar het mee eindigde kwam ook al een keer eerder terug in dat nummer en toen had ik meteen dat idee van jij, jouw woorden zijn tegelijkertijd met de break ja. als je nou kiest om juist in de stilte die woorden te plaatsen is volgens mij krachtiger want ik kon eigenlijk niet verstaan wat jouw woorden waren omdat ze net iets hier weg werden gedrukt dus misschien een, misschien een idee Spel nog eens. Spel het gewoon een paar keer rond. Spelen: The world, it has stopped. Just silence. Avoid your name, it has dropped. The crowd gives a verdict. Nee, dat stoppen daar. Oh, kindje, ik heb in overnieuw, hè? Dan ga je om nou de naam laten stoppen. Start. Just silence. Avoid. Your name. It is dropped. The crowd. Is a verdict. Dat ik vind, vind hem tof. Ja, heel goed. Dankjewel, Hans. Dankjewel Hans. Dankjewel Graag. Gedaan. <laughs> Nou, dit, zijn dan, dit zijn dan weer van die dingen. Dit, dit is dus een primeur, mensen. Ah, mm -hmm. Kijk, hier zaten we op te wachten. En het is, oh jee, yeah, mooi gevonden. Kijk, er, er wordt ook nog gereageerd. Het is oh jee. Yeah. Ook heel bijzonder. Ja. En nee, ik, ik ben op de verkeerde pagina's de verkeerde dingen aan het plaatsen. Dat is ook erg leuk. Dat is ook heel bijzonder. Uh, maar maar ja, ik kom niet meer op de goede pagina terecht. Dus zolang alles blijft werken, gaat alles goed. En zolang het niet werkt, gaat het niet goed. Maar het werkt nog steeds. Dus dan gaat het allemaal goed. En uh, zolang ik maar blijf praten, dan blijven die dingetjes aan deze kant ook omhoog gaan. Dus uh, als iemand nog wat wil zeggen, nog wat dingetjes wil omhoog laten gaan. Of ik een haaltje mag. Een haaltje. Een haaltje van, van die verdamper. Nee. Oh, ja, maar dan oh, moet die... ik weer even opnieuw vullen. oh nee, nee, gewoon een jointje bedoel ik eigenlijk, hoor. oh ja, ja maar, maar ik dacht die nicotine van die van van die koolstof. je moet met nicotine ook. ja. oh, dan gaan we met nicotine. doen. Uh... moet ik even weten hoe dat ook weer ging. zo. So. het ging op deze manier. Uh, heb ik het nou op de goede pagina gedaan of op de verkeerde? ik moet het even zien, hoor. maar het leuke van die uh... <coughs> Uh, dat, verdamper mm -hmm. is dat je dus meer uh, uiteindelijk, uiteindelijk meer stof binnenkrijgt om mm -hmm. zo te noemen, meer, ja. meer waar je dus uh, stof voor Ja, dat merk je. Dat merk je. Ja. Dus het is, uh, een en die tabak die dempt het weer ietsjes. Ja, ja, maar is ook wel goed. Want ja, nee, maar ik ga het ook even voorbereiden nu. Dus ik moet even spiritueel wel nog helemaal op orde zijn nu. Alle shamanistische gaven gaan... Ja, nu. Ja, we hebben wel een dodemars voor je, weet je niet horen? Ja, dus als, als het kan. Ja, oké. Okay. Het is nooit te laat voor een dodemars. zeg ik altijd maar. <lacht> Kijk eens dus wat ik nu vind, Hé. Hey. Lekker sticky. Gewoon een verschijning. hoor. Dit is ook weer in het Nederlands, dat, dat was bij mij bij een soort dode massa. Mm -hmm. Ik wacht dat ze goed te bedoelen te bakken hebben. Dit is echt tabak, pakken. Heel mooi. Mm -hmm. In Orleans hebben ze ook van die orkesten, die dan van de soort... Uh, mm -hmm. Zijn begraven is precies. Ja. Ja. Shit. Het begint altijd Blaars. zo. Het rijdt met een feest. Ja. Maar het begint zelfs dit. Ik ben even op Jaap's pagina aan het spammen. Want mensen snappen vaak niet hoe je RID Radio kan luisteren. Maar RID Radio kun je luisteren op allerlei formaten. Dat betekent dat je soms een Windows machine hebt. En die moet dan per se, weet ik veel wat, een Windows geluidsding hebben. En anderen hebben weer een ander geluidsding. En voor ieder geluidsding is er wel wat. Er staan vier dingetjes. Dat is met POS'en en met, met, met ASX'en en met... Uh, uh, weet, weet ik voor wat uh, allerlei andere dingen. Hans weet er alles van, maar die gaat daar nou niks over vertellen, want daar eens. is dit het programma niet naar. Volgende week doen we een programma dat gaat alleen maar over technische dingen, maar dan is Hans er misschien niet. Dus uh, ja. Kun, dat Hans, kan. kun jij nog eens die ene speler van de grote en de kleine? Oh ja. Yeah. De grote en de kleine. Even denken. Volgens mij dat nummer heb ik klein genoemd. Ja, dat is het. Dus eigenlijk niet groot, maar klein. Maar misschien. Nee, dat heb ik ervan gemaakt. Ik heb ah. ontdruk, omdat ik... Kijk, ik wil groot zijn en ook klein. Yes, yes. Ik Het wil was wil grof zijn en ook fijn. Dat nummer had ik als... Verzonnen als reggae-nummer. Maar na een tijd heb ik gewoon een keer een drie kwarts geprobeerd. Toen dacht ik van... Hé, nu loopt die tekst lekkerder. En toen... Hebben dat gewoon zo drie uh, kwart nou. gedaan? Okay. Even kijken hoe die ook alweer. Uh, <tie> Bepaalt de houd van het lot hoe we toen en zijn. Dat wij eerst de coupletten zingen en dan het refrein. Klein, klein, dat is wat we zijn. Kijk naar de aarde, een wereld heel klein: met zijn wetten en zijn paarden, zijn vreugde en pijn. Paarden die traven op weg naar de stal, verwachting en verleden reizen mee. Schepen die varen naar de haven, gedachten als een bootje op de zee. Wij zijn maar klein, klein, klein, dat is wat we zijn. Klein, klein, klein, klein dat is wat we zijn. Van God die vreugde en pijn wow. laat ervaren. Of zo zijn. Maar geen... Nou, doe die fruitvlieg, doe die fruitvlieg, gelijk die fruitvlieg, ja, ik wil nu die fruitvlieg, gewoon uh, okay. niet meer overzuren, gewoon die fruitvlieg. <hums> Komt die dames en heren. Ik hou van een glas bier, en ook van wijn. dank kan ik net zo goed, net zo goed. De fruitvlieg fruitvliegtuig zit ik ondersteboven tegen het plafond. En dan vlieg ik naar beneden, maar niet op de stroom. Maar na een prullenbak met sinaasappelschil, leg glas bier, dat is wat ik wil. Een lege fles fijn is ook best fijn. Klein maar fijn fruitvliegtuig, daar kijk ik. Diep in het glas, zo diep, ik verdwijn erin. Op de bodem ligt een plaats waar ik al begin. In de kroeg is het warm, maar er is ook gevaar. Sommigen die mij zien slaan de handen op elkaar. Hopelijk zit ik er dan niet tussen Want ik heb een dorstig hart Een dorstig, een dorstig hart, Een dorstig gaat te blussen De gerst, hop en de alcohol Geeft warmte en plezier Ik overwinter warm en vol En daarop ben ik dan zit ik onderste boven tegen het plafond? En dan vlieg ik naar beneden, maar niet op de stroom. Maar naar een prullenbak met sinaasappelschil, een leeg glas, bied dat is wat ik wil. Een lege fles, bijna dood, best fijn, klein, maar fijne fluit. daar zijn, dan kijk ik, diep in het glas.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 want ik heb een dorstig hart, een dorstig hart te blussen. Oh, zo'n dorstig hart, een dorstig hart te blussen. Ja, bijvoorbeeld zo'n leven. Steek. Is Hans? Hans te groot? Beroemd over de hele aarde. Nu ook in Nieuw-Zeeland. En dat was hij al hoor. Maar ja, en dat is misschien dan ook leuk voor de Nederlandse luisteraars daar. Dat het Nederlands-talig wordt dat. gezongen. Ze zullen Engels ook wel kunnen verstaan. Natuurlijk. Ja, ze verstaan Engels, maar ze spreken het nog steeds met een Nederlandse accent. Ah, een beetje. Dat is wel het leuke. Het wordt steeds erger. Een beetje Stone Cold. Uh. Ja, stone coal, stone is, coal ja, want in in Nieuw-Zeeland is wel het enige land waar ze gewoon alle kwekers die gepakt zijn met cannabis opgeroepen hebben om zich te melden. No. En niet om zich te melden vanwege het een of het ander. Maar ja. je kan een baan krijgen. Ja, ja. Want die zien ineens geld. Over ja. de hele wereld wordt ineens cannabis gekweekt. Iedereen ja. wil het hebben. En niemand ja. heeft het meer. Nee. Alleen de illegale markt. Ja. En Nieuw-Zeeland gaat dus nu de hele ja. nieuwe legale markt met allemaal illegale kwekers beginnen. Ja. Volgens mij is dat een ongelooflijk goed begin van iets goeds. Ja, een nee. soort uh, groot pardonbeleid. Ik weet niet of mensen dat gisteren gezien hebben, maar je, je had een heel mooi debat over het nieuwe experiment. Ongelooflijk leuk, een experiment. We gaan het allemaal beleven, maar ik geloof er niets van. Kijk, het, het is namelijk zo dat uh, de kwekers die er nu zijn... Die had je gewoon kunnen zeggen: van hé, hey, schrijf je even in bij de Kamer van Koophandel, man. He? Dan eh, laat je je bonnetjes eh, schrijven en dan doe je dit en doe je zus en doe je zo. En, dan doe je zo. en het is allemaal geregeld. Want als ik tabak wil kweken, mag ik 10 bij 10 meter, dus 100 vierkante meter, tabak kweken. Als ik wil stoken, alcohol stoken, dan mag ik dat gewoon doen. Pas als ik het ga verkopen, moet ik me aanmelden bij de Kamer van Koophandel. Dus eigenlijk is helemaal niks aan de hand. Legaliseren, die hap, niks reguleren, geen experiment. Gewoon net zoals alcohol en tabak. Dat zijn namelijk echte drugs, mensen. Alcohol en tabak zijn de echte drugs. Van cannabis krijg je eigenlijk niks. Ja, je wordt hoogst zoals ik. En dat is best wel erg. Dat geef ja, ik toe. Inderdaad. Maar daar valt mee te leven. <laughs> Zo erg is het ook weer niet om Guus te zijn. Nee. Dus ja. Hebben nu nog een leuk liedje? Want Hans, die, uh, ja, die blijft ga, nu hangen bij iedereen. Welke? Geen vrijvlieg, alsjeblieft. Die hadden we al. Eentje is genoeg, hè. Want anders ga je inderdaad die handen op elkaar slaan. Zo. Oh. Ja, de, de kans ook groter dat je er eentje raakt. Precies, dat moeten we niet hebben. Hé, hey, maar er ligt daar nog een hele tas, hebben Met allemaal verpluisterdingen. Uh, ja, ik het Pas op. Hans is er twee eitje Schudde eieren. is weg, okay. pak erbij. Schudde eieren, man. Zalig twee. Soms kun je een lekker Ja, kom maar. Een soort van. Ja. zoeken. Als het even naar ballen zoeken, maar dan komt hij. Nee, eieren. Het zijn schudde eieren. Doei, jongen. Ik hoop dat mensen op keer de sporen zetten met ballen maar eieren omdat ik iedereen waar we het over hebben. I'm And all stands before the judge. He say, Do you like ice or maybe some vanilla fudge? Maybe you want some money, someone to go on there. Blonde, blonde, and I'm all invited legs, but you know what to they say. They're saying about ass that you shouldn't put them all in one basket. Can trap, trap, trap. Ja, die mensen in Nieuw-Zeeland die luisteren. Mee. Ja. ja. ja. ja. ja. ja. Mensen, dankjewel. Dankjewel, het is genoeg. Het is genoeg. Hey, maar jullie zijn echt best wel goed. Uh. Nou, dankjewel, Guus. Kijk, als zelfs de operator uh, van Ridder Radio en van meerdere zenders uh, uh, slechts zegt ja. ja met een uitroepteken. Dan betekent dat echt heel wat. En uh, ik weet niet, hebben jullie nog wat? Zeker wel. Oké, okay, nee, want uh, oprijden, nu komt er iets. Uh, ik, ik zou het opnemen, gewoon. Dit, dit wordt heel bijzonder. En eh... Uh, oh, 1, 2, 3, 4, 17, 18, 19, 20, 37. Keer terug kunnen komen. Hmm. Kijk. <coughs> Oké. Okay. Wat was het nou wat terug zou komen? Uh, hoeft niet, ja, maar mag. Okay. Ja. Dat is wel mooi hoor. Ik gewoon even die Zo'n die, die, uh, zo, zo, zo ja, Jel kun je ook doorspelen. mooi meer stemmig doen weet je weet je Dat krijg je een soort gevoel van snelheid. En dat gevoel zat ja, al in dat nummer, maar door het is Het is gewoon een heel mooi nummer man. Ja. ja, ja, vond ik ook. Ik weet niet... Uh... Maar sommige stukjes die vind je dan zo mooi dat je denkt van waarom niet twee keer uh, terug laten komen, weet je wel. Nee, maar het is echt mooi hè, Hans. Ja. Ja, dat is heel dom, maar mensen op de chat vinden het ook mooi. maar, ja, maar nou, dan, vinden dan we het ook zijn we het mooi. eindelijk eens eens, dus Dat is wel waar, want normaal hebben we een programma, dan zijn we het gewoon nooit eens. Nee, serieus. Dan zijn het het gewoon vast. overal van, nou, ik vind dit wel leuk, maar ja. nee, ik vind het helemaal niks en zo. Ongelooflijk vervelende programma's eigenlijk. Nee. Maar dit is eindelijk een keer een leuk programma. Ja, het is gewoon echt met leuke mensen, met gewoon ja. goede muziek ook. Hans, kun je nog een plaatje opzetten, want... Uh... <laughs> Anders krijgen ze door dat het niet live is. <lacht> Heb jij nog een plaatje dat je even kan opzetten? <coughs> nee, niet zo van... Vingersnap... Uh, wacht even, wacht even, wacht even. Er moet even... Wacht. Yes! <lacht> Kijk, nee, dat, dat zat gewoon in de lucht. Dat hing in de lucht. Ja. het oh, Mooi een plop, weer een flesje zonder dop. Nee. Hey. Dat ruimt zomaar. Ja. Wauw. Je bent ook een dichter. Zeker. Maar je, je, je ziet het wel ruim. Heel ruim. Dus voor een dichter zie jij het best wel ruim. Ja, nou, Want, het kan ook krap zijn. Ja, ja, ja. ja, maar, ja maar, maar, maar, maar... Een dichter die krap zit, dat heb je overal, weet je. Dat is niet het nee. probleem. Ja, maar Ik heb laten verzonnen. We ging over die dictie, liever. Weet je, die jongen die opgesloten is tot ja, een dictie. Digitaal, gekraakt. Dixie verlaten. kan um, wel. Verlicht het ruim. Dichte denken. Digitaal gekraakt. Dixie verlaten. Ja, die jongen die kon, uiteindelijk kon niet uit de Dixie. Hij was tijdens het festival was in slaap gevallen in de dictie. Toen was hij meegenomen in de auto. Ja. Ah. Maar ik vond het zo mooi. Gegeven, dixie verlaten. Weet je dat je de dixie die verlaten? Dat je daarvan vanaf ik weet nog een keer dat. had jij een feestje met een dixie? Ja, dat klopt. Ja. Een speciale Dictie-laat ja. halen. Dat is de enige keer in mijn leven dat ik echt een dixie van nabij echt heb aangeraakt ook. Ja, ja. Ik denk aan. van nabij ook. aanraken, dat gebeurt play, mij zelden dan. Je wil het ook liever niet. Nee, nee, dixi, ja, ja. Wie raakt er nou een dixie aan? Er werd gretig gebruik van gemaakt van de dixie, dus het was een ongelooflijk goud idee. Uh, Kijk hoor. Maar hoe zit het met jou, Dixie? Kunnen we nog wat horen? Ja, ik denk wel. Oké. Okay. Jongens moet nog maar even bespreken. Dixie met een C hè, was dit hè? Dixie met een C. Ja, ik heb ook Dixie met een C T-I-E. Maar je hebt hem ook met een X. Maar dan wordt het reclame. Maar <laughs> ja, Ik heb wel lekker poep. Op. Instead of those dreaming, dreaming, hissing, screaming, singing, to collide. Belly button shows missing, well it's gonna come sometime, when I feel I've got to ride, I gotta speak to you, I gotta speak to you, You so sublime. lightning the first try Wille wil jij wil opgenomen worden? Ah. Jij hebt er verstand van. Ja, we hebben wel eens wat opgenomen. Nee, maar ben je wel eens opgenomen? Uh, opgenomen. Ik niet opgenomen. Uh, <lacht> nee. nee. Nee. Maar wat zou je ervan denken? Dat het tijd is, bedoel je. Nou, ja, misschien. <lacht> dat het je zou helpen in deze moeilijke tijden. Ja. Dat het je zou kunnen redden. Uit een bepaalde situatie? Oh, wat wat goed, denk ja. jij daar nou over? Hebt de, Heb je een asiel ja. ergens voor mij? Nee, nou sowieso ruimte genoeg. Maar. Er is altijd een maar. En dat is, hoe zou jij het vinden? Als er ergens een asiel was voor Japen, bedoel je? Nou of... <lacht> nee, maar gewoon, kijk. Jij doet heel interessante mensen kom je tegen, zo inderdaad. Zeker. Ik heb zelfs vernomen... Jou onder andere. Van Robert. Uh, die maakt hier iedere maandag een programma. En die, die vertelde maandag op de radio dat hij jou ontmoet had. En dat jij gezegd had dat jij vanavond op de radio zou zijn. En dat was echt heel verbaasd. Ook oh. wij dachten echt dat het patiënt in radio was. Ja, ja. Nou ja. De ziekte nou misschien latent. Dat wil ik niet direct wijzen, maar patiënt. <laughs> Love it. It's around you. Er is al zo'n reis in mijn oren nu. Ja. Oh, nee. Dat is al oh, applaus Nee, nee, nee, nee oké, okay, maar. We hebben nog vijf minuten. We kunnen nog vijf minuten iets bedenken. Ik denk dat we gaan fietsen. Fietsen? Oké. Okay. Ja, maar niet te hard meer, Dat kan niet, hè. Zo, dus moeten rustig beginnen. Ik zag een jongen fietsen. Nee, deze ging ook. Het gedicht ging zo. Het gedicht? Ja, het gedicht. Het Even kijken. De juiste toon. Ja, de juiste toon. Het is dus de juiste toon. De juiste toon, dames en heren. Radiografische. Het gezicht. Identificatie. Wie ben jij? Waar ga je heen? Hyperventilatie. Waar is de lift? Eerste klas. En dan hoor je de bezig. Zonder hoop. Maak je de juiste toon. De juiste toon, dames en heren. Ik zag een jonge fietsen. the devil.